zes uur. Dit is Gerundjapkem aan met het NOS Journaal. De vuurwerkbranche staat achter een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. De belangenvereniging Pyrotechniek Nederland steunt de oproep van de politie, hulpverleners en de burgemeesters van de grote steden voor zo'n verbod. Knalvuurwerk en vuurpijlen zijn goed voor ongeveer 15% van alle vuurwerkverkoop. Het afgelopen jaar is in de havens van Rotterdam en Antwerpen een record hoeveelheid cocaïne onderschept. In Rotterdam werd 38.000 kilo in beslag genomen, een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. De politie waarschuwde eerder al dat de cocaïneproductie in Nederland steeds groter en geavanceerder wordt. Door de bosbranden in Australië zullen meer dan een miljard dieren omkomen, zegt een professor ecologie aan de Universiteit van Sydney. Naast de dieren die omkomen in de vlammen gaan er volgens hem de komende tijd nog veel meer dood door voedselgebrek, omdat hun leefgebied verloren is gegaan. In de schattingen zijn geen diersoorten meegenomen waarvan het onduidelijk is hoeveel er in de getroffen gebieden leven, zoals kikkers, vissen en insecten. Morgen is er in Nederland een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De aarde, maan en zon staan daarbij op één lijn... en de maan wordt verduisterd door de schaduw van de aarde. Het lijkt erop dat het helder genoeg wordt... om de verduistering daadwerkelijk te bewonderen. Die begint morgenavond even na zes uur... en is ruim vier uur later voorbij. Op de EK-afstanden in Tialf doen de Nederlandse mannen morgenavond niet mee aan de teamsprint... voor ons schaatsbond KNSB... is er na de 1500 meter te weinig tijd om op adem te komen... De Nederlandse ploeg met een tap voorbij en krol was een van de grote kanshebbers voor ek goud Krol had zich al teruggetrokken omdat hij de hersteltijd van 35 minuten fysiek onmogelijk vindt. Het weer vanavond en vannacht op steeds meer plaatsen. Regen, minima vannacht rond 7 graden. Morgen eerst nog bewolkt en nat, later vanuit het westen droog met af en toe zon. En het wordt morgen zo'n 8 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeers Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt drukker dan normaal, vooral door ongelukken. De meeste vertraging is er op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... tussen Alsmeer en knooppunt Rottenpolderplein. Door een ongeluk drie kwartier tijdverlies daar en er zijn twee rijstroken dicht. Het is ook druk op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Breukelen en Utrecht heb je een kwartier vertraging... Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het langzaam tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer. Daar is de vertraging 20 minuten. En van Amsterdam naar Den Haag op de A4 moet je een kwartier geduld hebben tussen Hoofddorp en Roelevarensveen. Op de N200 Amsterdam richting Halfweg staat het vast tussen de aansluiting met de A10 en Halfweg. De vertraging is een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 you oh. You're really yeah. of things. Yes. yes, it's a feeling captured by several radio freaks and brought to you via a magical online radio station with a story to tell. It's, it's the tale of dance radio, dance radio. and it continues yeah! now. Zeven en uh, zeven 7 uur zit het er alweer op. Maar niet gedreud, Ik ben snel weer terug. Dance Radio. mooie uitvoeringen. Tom Brown, Funky voor Jamaica. Twee minuten voor de klok van zeven. Ik ga afscheid van jullie nemen. Menno, bedankt voor jouw reactie. Fijne avond verder van mijn kant. En uh, tot de ons. Mensen van CFM, allemaal een fijne avond. En tot de volgende keer. Start dancing. I like dance. I wanna dance. I'm here. To dance. Dance <laughs> radio. Dance radio. radio.